Reddy van Tijn met het NOS-journaal. De Koninklijke Nederlandse munt heeft over 2014 een aanzienlijk verlies geleden. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes in een brief van de Tweede Kamer. Er zijn problemen geweest bij de afhandeling van een grote buitenlandse order... waardoor boetes moesten worden betaald voor te late levering. Het verlies is veel groter dan begin dit jaar werd gedacht. Er is inmiddels een aantal wisselingen geweest binnen het management. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat krijgen binnenkort op proef... blauw zwaailicht en sirene. Ze kunnen daardoor sneller bij ongelukken komen... die op de snelweg zijn gebeurd. Weginspecteurs zijn vaak als eerste ter plaatse. Ze zetten de plek van het ongeluk af... zodat de hulpverleners hun werk veilig kunnen doen. En ze zorgen er ook voor dat het andere verkeer kan doorrijden. Nu rijden de weginspecteurs nog met oranje zwaailichten zonder sirenes. De proef duurt twee jaar. Op Prinsjesdag 15 september gaat het kabinet bekendmaken dat de koopkracht voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden behouden blijft. Eerder dreigden zij te moeten inleveren. Dat is nu gerepareerd, zegt minister Dijsselbloem. Wielrenner Bert-Jan Lindeman heeft de zevende etappe in de Welta gewonnen. De Nederlander van Lotto Jumbo was de beste vluchter... op de zware slotklim naar La Alpogara. De Colombiaan Chavez houdt de leiders en Tom Dumoulin blijft tweede op 10 seconden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het EK in Londen bereikt. Ze wonnen met 1-0 van Duitsland. In de finale moeten de hockeyvrouwen het zondag opnemen... tegen de winnaar van Engeland... Uh, de wedstrijd Engeland-Spanje. De hockeyvrouwen wonnen de EK al acht keer. En Daphne Schippers heeft gewonnen op de 200 meter bij de WK Atletiek in Peking. En dat is de eerste vrouwelijke wereldtitel die Nederland ooit heeft gehaald bij Atletiek. Schippers is overspoeld met felicitaties onder meer van koning Willem-Alexander. Het weer, in het binnenland lokaal een buitje, vannacht kans op een mistbank, morgen vrij zonnig, maximaal tot 26 graden, later in de avond en de nacht stevige buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat er nog viel op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen 8 en op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, vanuit eh, tussen Geldermalsen en Zabommel 7 kilometer.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 17 Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya. Da. Alo, ală sunt eupic, ca să vă săbi și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cere nimic Vrei să pleci, dar nu mai ei, Numai, mă mai ei Săsbun, săsbun, Chesi, Arcum. Alô, you be ră mea, Alo? sunt eu, feri tira. Alô, alô. Sunt iară eu. Ti casă se amba vi. Chi sunt voinic, dar se știi, nu ți cer nimit. Wees er blij, maar noem het nooit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 Mala tu cuerpo, alegría, macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Mala tu cuerpo, alegría, macalena, eh, macarena. Hey, macarena.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 My name is Macarena I always at the party con las chicas que están buena Come join me, dance with me And all you fellas chat along with me Cala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas Cala tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Aye tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas Cala tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena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 When the Vandaag in de zomerse 50. De zomerse 50. Nummer 14. Chou mon amour, moi ma celle tu es très belle. Ben, je sais. Je suis né landais. Oh! Je parle un petit peu français. Un excès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 in de Zomerse 50.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 Ik kamer, kamer, baby. Ik heb een kamer, een baby.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 Stay forever this young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 I like to have fun now Dig out them, dig out them, dig out them Girl, I'm gonna make you sing I wanna have sex I need Tiet, tiet, tiet Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá tem balada Quero pute, como sempre na madrugada Dançar, volar Até o sol gaia Gata, me liga, mas tá tem balada na madruggaar te dansen, volar, die vandaag en Mas tápis nem balada, quero curtir com você na madrugada. Dança, rolar. Até o sol raiar Gata me liga, mas tá desembalada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada. Dança, rolar. Que hoje vai rolar. Gustavo Lima e você. GUSTAVO LIMA tet tet tet tet tet tet Where?